Of die pool nog ver is. Ver, ver niet. Wat ben wel? Dat dacht ik al. Hoe lang is het nog vliegen, denkt u? Een, een maand of twee. Wat zegt u? Een maand of twee. Of, of drie. Drie maanden? Dat kunt u niet meden. Het, het hangt er wel vanaf. Welke kant jullie uitvliegen? vliegen? Oeh, het is drie maanden als je die kant uit gaat. Naar het zuiden. En, en de andere kant uit naar het noorden? Dan ben je er zo...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 Ja, of ijspringharen. Hou oh, op jullie, ik hou pappappadankoeken. Maar hou stel, daar da komt hij weer. Ah, daar is hij met het eten. Uh, hij heeft... Oh, kijk nou eens. Alsjeblieft. Pff, een heerlijke vis. Een, um, hè, uh, is nou jammer. Wat is een vis? En hij is lekker vers. Dat kan wel waar zijn, maar, meneer de Walrus...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 Helemaal buitengewoon zeer merkwaardig. Maar die ijskoolbouter heeft gelijk. Het ijs is hier warm. Eh lekker. Veel lekkerder dan koud ijs. Ja, je knapt er helemaal van op. Om, dat mag ook wel. Ik heb er al die tijd op geleefd. Op die ijskools? Nee, daar is niks anders. Dan zal je nou toch zeker ook wel een strek krijgen. In een ander soort eten is het niet. Ik wil, ik wil naar huis. Maar Maar dat kan gebeuren hoor. We gaan nu meteen vertrekken!